op meegens met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu bezoekt maandag het Witte Huis... om met de Amerikaanse president Trump te praten over de situatie in Gaza... en over de importheffingen. Netanyahu is de eerste buitenlandse leider die het Witte Huis bezoekt... sinds Trump eerder deze week heffingen voor bijna alle landen invoerde. Voor Israël geldt een heffing van 17%. Het dodental door de aardbeving in Myanmar is opgelopen tot ruim 3.300. Bijna 5.000 mensen raakten gewond. Nog eens ruim 200 mensen worden nog vermist. Door de burgeroorlog in Myanmar komt de noodhulp niet overal snel op gang. Na de aardbeving werd er een staakt het vuren afgesproken tussen het militaire regime en verzetsgroepen... om zo beter hulp op de juiste plekken te krijgen. Maar volgens de VN wordt het bestand niet goed nageleefd. Het militaire regime zou de levering van noodhulp beperken... voor gebieden waar de bevolking de Gunta niet steunt. Het dodental na de Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Kriviri... is opgelopen tot zeker 19. Onder de doden zijn zes kinderen. Ze kwamen om toen Russische raketten explodeerden midden in een woonwijk. Bij de aanval raakte ook meer dan 50 mensen gewond. Kriviri is de geboorteplaats van president Zelensky. Dinsdag kwamen daar ook 14 mensen om... Volgens Moskou was de aanval gericht op een restaurant. Daar zou een vergadering zijn van Oekraïnse militairen en westerse instructeurs. Max Verstappen begint morgen op pole position aan de Grand Prix van Japan. In de slotfase van de kwalificatiesessie zette hij snellere tijd neer... dan Lando Norris en Oscar Piastri. Het is de eerste pole position van het seizoen voor Verstappen. De eerste raceweken was hij nog niet in de buurt gekomen... bij de McLaren's van Norris en Piastri. Stappen reed het snelste rondje ooit op het circuit van Suzuka. Het weer zonnig in het oosten wat sluierbewolking. 14 graden in het noorden en 20 in Limburg. En ook morgen zon, maar wel iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen, Ben. Goedemorgen, Charles. We gaan. Uh, goedemorgen, <laughs> Zandvoort doen. Het is weer tijd voor een uh, volprogramma op zaterdagmorgen, 5 april. Uh, wij gaan praten met uh, Geert Sijsma, Die zit al gezellig tegenover mij over de stand van zaken op Camping Zandenvoeren. Een andere naam is Kennerme Park, las ik in, in de krant. Maar ja, ja klopt. Carina Vera die praat met Menno Weda. En uh, daarna komt uh, mevrouw Felicia van Stijn, die is filiaal... Manager van de Nieuwe vibra in de Haltestraat. In de tweede uur gaan wij praten met Henk Boré over de vrijheidsmaaltijd. Dat moet op 5 mei gebeuren. Uh, dan Carina Vera die is naar de Provinciale Staten gegaan... in verband met de Week van het Geld. En als afsluiter komt wethouder Carré vertellen... waarom Zandvoort evenementenstad van het jaar moet worden, Charles. Ja. Waarom is dat? dat? Nou, dat, dat, dat spreekt voor zich natuurlijk. Hè. Kijk, Zandvoort heeft natuurlijk de Grand Prix... Uh, die gaat over twee jaar uh, verdwijnen. Dus we moeten zich een beetje voorbereiden op al evenementen. Op een volgende evenement. Op, ja, precies. Dus het is heel belangrijk dat uh, de hele gemeenteraad... en uh, het college uh, zich gaat verdiepen in wat is nou leuk voor Zandvoort. We wat? gaan het zien. Ja. We gaan het luisteren. Dat die was uh, Charles Duif. die doet techniek en de muziek. En Maya Kop zit daarachter als stevige backup. Mijn naam is Ben Zonneveld en uh, eerst muziek of gelijk praten, Charles. Uh, nou, je mag meteen gaan praten. Oké, okay, Nou, dan gaan we het hebben over... Uh, Camping is niet over Park Kennemer. Je, je glimlacht al een beetje, maar ja. uh, het zijn toch wel ernstige zaken. Ik heb, uh, uh, jullie zijn naar de rechter geweest afgelopen uh, donderdag. Klopt. Hoe was dat? Uh, nou, op zich voor ons wel goed. Kijk, uh, ik moet je heel eerlijk bekennen. Ze hadden een batterijadvocaten meegenomen. Die lullen echt een banaan gerecht. Het is echt onvoorstelbaar. Ja, en dat is natuurlijk ook wel een beetje het hele, uh, hele stuk. Weet je, wij moeten met... Uh, Ingezameld geld advocaten meenemen. En dat kost echt een godsvermogen. En ja, dan kom je daar. En hun trekken echt gewoon een batterij advocaten open. En die beginnen daar een verhaal te vertellen. Nou, dat is tenen krommend. Tenen krommend. Uh, kijk, ze hebben ons opgezegd. Dit is al de derde keer dat ze ons opgezegd hebben. Dat de vorige twee rechtszaken hebben we gewonnen. Glansrijk overigens. Want het gaat erover of dat tijdens de opzegging het plan concreet en uitvoerbaar is. Hmm. Nou, wij vinden nog steeds dat dat het niet is. Er is onlangs door de gemeente ook een kapvergunning gewijzigd. Nou die kapvergunning, die 22 bomen, die staan in de vijver, die hun willen gebruiken voor het water op te vangen. Ja, dan hoor je advocaat zeggen van, ja dan gaan we de vijver een beetje verplaatsen. Ja, en dan zie ik zo rechter ook wel kijken van, hoe, zit dat hoe dan? gaan we dat doen dan? Ja, dan ja. komt ze dan met een verhaal. Ja, als er gewoon technische mensen bij zitten. Ik ben natuurlijk ook niet een hydroloog of wat dan ook, maar die roepen <lacht> dan gelijk ja, dit gaat hem niet worden. Ja, dus het plan is nog steeds niet concreet en uitvoerbaar. En dat wordt het ook nooit, want we zitten naast een Natura 2000-gebied. Dus uh, ik hoorde steeds het woord chalet, maar er worden gewoon 250 tot 300 bungalows gebouwd. Nou, dat, dat was uh, ook een van uw argumenten, dat het helemaal niet zo'n probleem was om te bouwen naast een, uh, een Natura 2000. Nou, Ben, je zegt het woord bouwen. En uh, de reden dat het niet bij de provincie ligt, is omdat er niet gebouwd mag worden. Op de eerste plaats uh, lopen de rode contouren. Dat is tot waar je mag bouwen tot aan de Kennen en weg. In het verleden bij de oude eigenaren daar wel iets proberen te bouwen. Ja, Vanuit de provincie, en dat staat ook gewoon in het bestemmingsplan, mag er niet gebouwd worden. En mag geplaatst worden. Dat is wat anders. Dat is een caravan die neergezet is. Ja, ik kan mij nog herinneren, en dat uh, is het toen in de raadzaal besproken, dat er zou een onderzoek komen. Wat nou een chalet en wat nou een caravan was. Is, ja, klopt. Is dat klopt. Is dat al uitgevoerd? Nou, Er kwam toen een advocaat, die uh, zat toen uh, bij de voormalige wethouder Hendricks. Ja? Zat hij naast. En die advocaat, ja, die dreunde daar een heel liedje op. Dus hetzelfde als die advocaten afgelopen week. Die lullen banaan recht. Maar het klopt helemaal niet. Maar kijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeentes, de VNG... daar staat gewoon op de website wat het inhoudt wat een chalet is. Dus ik denk dat je dat gewoon moet gebruiken. En er staat op dat het een verplaatsbaar middel is. Klinkt heel logisch wat je zegt, maar waarom wordt dat niet gebruikt dan? Nou ja, omdat die advocaten maar steeds terug blijven gaan dat een chalet omdat ze die vergunning vrij zouden mogen neerzetten. Daarom houden ze het bij chalet. En daarom gebruiken ze het woord bungalow niet. Het zijn slimme mensen, komen van de zuidas. En dat, uh, uh, dat is duidelijk, hè? want het is natuurlijk een hele grote investeringsmaatschappij. En dan kom ik toch terug op dat, op dat onderzoek. Ik heb daar ook niet veel meer over gehoord. Over het onderzoek over dat chalet? Ja, of wat nou een chalet is en wat nou een. Nee, maar kijk, ik denk ook zelf, kijk die advocaat die dat deed. Die is in het verleden bij de gemeente Bloemendaal. Is er al eens een keer iets met hem geweest over integriteit? Hebben we uitgezocht. Dus ik heb ook het idee dat ze gedacht hebben: Nou, laten we dit maar even achterwege. Laten we dit maar niet te veel op de kar spelen. Want uh, het klopt ook niet wat hij zei. Nee. Nog even terug naar die, al die, die rechtszaken. Als, als je rechtszaak wint, uh, kan je dan ook je advocaatkosten declareren? Uh, ja, dat kan ja. Dat is dan weer een. Een ja. meevaller in het tragische proces ja, natuurlijk. Ja, maar goed, dat is maar een heel klein deel. En dan krijgen we iets van 12, 1300 euro terug. En dat is natuurlijk de rechtszaak. Kijk, en waar de kost in zit, is gewoon al het voorwerk, Ik weet niet. Uurtjes, Uren van de advocaat. Ja, of die je er niet... geweest bent, maar er lag een dossier. En het was gewoon uh, vier, vijfste dik. Dus het, kijk, dit is gewoon allemaal technisch uitzoeken. Het is allemaal wet- en regelkennis. Ik ben inmiddels zelf bijna ja, advocaat. Ja. Ja, voor die advocaten van de investeringmaatschappij is het natuurlijk dagelijks werk om die boeken open te slaan. Ja, die hebben bijna deze mensen in dienst. Dus ja. die doen niks anders, hebben ook dagelijks overleg met ze. Dat kan niet, ik moet ochtends gewoon naar de baas werken en andere bestuursleden ook. Dus wij moeten het allemaal tussendoor doen. Mm. Maar ja, inmiddels we hebben we onlangs een uh, mooie documentaire. Vorig jaar op tv gehad, toen stel ze mij de vraag, ja. hoe, hoe kan het dat je dit allemaal weet? Ja, we zijn inmiddels zelf bijna mini-advocaatjes. Nou ja, dat zit ook een... Uh, uh... <tie> aantal mensen van de Zandvoortselaan zit daar ook als backup bij jullie. En daar heb ik ook een stuk, stuk van gelezen. Ja, klopt. En dat, klok, dat klinkt ook als een klok. En... nou, De mensen van de Zandvoortselaan staan echt 100% achter ons. Daar zitten ook wat juridisch gescholde mensen tussen die hebben. Echt heel veel steun aan. En uh, die weten ook wel waar ze over praten. En uh, ja, ook die worden niet echt serieus genomen. Want kijk, zoals je weet, zijn de meeste huizen in Zandvoort op de Zandplaat gebouwd. En is niet gehaaid. Dus ze willen daar gaan ontgronden. En het water weg gaan halen. Hè, omdat het, het is een heel vochtig gebied. Hmm. Ja, wat gaat dat doen met die huizen aan het Zandvoortse Laan? Gaat dat schuiven? Liggen die huizen straks op het oude TCB-terrein? Ja, iedereen roept nee. Maar er is geen onderzoek geweest door een hydroloog of wat dan ook. Nou, dat is bijzonder natuurlijk. Ja, nou ja, voordat je gaat bouwen zou je dat wel moeten doen natuurlijk. Um, het bestaat allemaal uit deelvergunnetjes, hè? Kappen van bomen. Uh, noem ze maar op. Ja. Er is toen ook gesproken van is het niet handig om te stoppen... en wachten tot al die vergunningen doorgelopen zijn. Dat is niet gebeurd, hè? Nee, dat gaan ze ook niet doen. Want als ze dat zouden moeten doen... kom je bij verschillende instanties terecht. Onder andere gemeente, provincie en het waterschap. Ja, en op het moment dat ze een, het grote plan in zouden leveren... breed bij alle organisaties... dan gaat de, gemeente of de provincie gelijk roepen... ja, dit gaan we niet doen. Want er mag niet gebouwd worden. En daarom houden ze het klein. Dat noemen ze de salamitechniek... Dus dat is een steeds kleiner... ja. En op een gegeven moment... ...zijn wij er met z'n allen af. Dan is het een kaal veld. Ja, en dan gaat de gemeente ook zeggen... ...ja, wat gaan we ermee doen? En dat is een beetje de techniek... ...die ze hanteren. Ja. Met dit soort campings... ...landelijk, hè. Ben, ik ben door heel Nederland... ...geweest, van Dokkum tot aan Zeeland. En dit gebeurt overal. Ja, in de buurt gebeurt het al. Bloemendaal, ja. vogelzaam. Bloemendaal, uh, Nog een eentje verderop ook. Ja. Um. We de, Ja, we de, um, Als je nu al weet dat de provincie dat gaat afschieten. Waarom neemt de provincie dan nog geen actie? Omdat de provincie tegen ons zegt, de deporteerder zegt, ik heb geen plan. Dan moet ze een plan gaan inleveren. Die kan niet voorsorteren op, op dat er nog geen plan is. Nee. Dus je moet gewoon afwachten tot uh, al die plannetjes en vergunninges uh, in één pannetje zitten... En dan gaat het pannetje naar de provincie en dan kunnen zij daar wat, wat, wat over vinden. Ja, ik denk dat ze dat proberen te voorkomen, dat het naar de provincie gaat. Dus wij hebben zeg maar, wel wat, wat andere ideeën hier ook achter. Kijk, er zijn natuurlijk ook wat vergunningen verlenen door de gemeente. En uh, de gemeente is natuurlijk ook wel een van de grootste vergunningverleners hierin. Ja, Dus er zal een moment komen dat wij samen met uh, de bewoners van het Zandvoortslaan naar de rechten gaan. En ook de gemeente... Wat we niet willen, maar dat zal wel gebeuren. Naar nou, de rechter gaan over dit soort zaken. Ja, uiteindelijk zal het wel een keer moeten natuurlijk. Dat moet wel. Dan nou, moet ik heel eerlijk zeggen. Met de, de nieuwe wethouder hebben we het een paar weken geleden overleg gehad. En uh, dat, nou, dat is ons heel goed bevallen. Ik bedoel, de, die, die zitten wel zeg maar, in dat hij naar ons wil luisteren. Ook naar de mensen van het Zandvoortse Het was een heel open gesprek. Uh, Kennis maken en echt even dossier kennis delen. Waren we echt heel te spreken over? Mm -hmm. Ja, um, het doet wat met de bewoners. Hoe is de sfeer nu uh, bij jullie? Nou, ik moet je er zeggen... zijn, natuurlijk, een aantal mensen die zoals jij uh, strijdvaardig op, op de dijk staan. Maar dus ik kan me ook voorstellen dat een aantal mensen die denken: van, nou pff. ja. Kijk, dat is met name wat de oudere mensen. De oudere mensen die er staan, die staan natuurlijk ook al 40 jaar. Die hebben vaak ook caravans van 40 jaar. Dus die waren alles van plan om vijf, zes jaar geleden te vernieuwen. He, iets nieuws te kopen. Maar dat ga je niet doen, want het is heel onzeker. Nee. Wij hebben mensen op de camping staan. Die hebben vijf, zes jaar geleden gewoon voor 60, 70.000 euro geïnvesteerd in nieuwe spullen. En die moeten eraf. Ja, en die wat oudere mensen die uh, daar staan, ja, die zitten natuurlijk in oude karretjes. En nou, dan is het nog zo dat ze bang gepraat worden... als je niet weggaat, dan moet je voor die kosten opdraaien. Nou, die mensen, bijna, oh, weet je, die kunnen dat niet. Dus ja, de, vaak uh, rennen ze van die camping af uit angst. Dus we proberen ze gewoon allemaal wel bij ons te houden... en ook te zeggen, van wij helpen wel. En dat gebeurt ook veel, hè? Er staan veel mensen van de camping... die oudere mensen wat te helpen. Onkruid, wie het boel schoonmaken, netjes maken, noem maar op allemaal. Want het is natuurlijk een, een slagveld als je er komt... Ik ben dinsdag ben ik aangekomen, want ik slaap er al lekker. Uh, ja, en als je nou ochtends op je fietsje de camping afrijdt... Ja, dat is toch wel een trieste aanblik hoe het eruit ziet. Ja, dat hebben ze wel veroorzaakt, dat vind ik wel jammer. Ja, dat, dat krijg je ook niet meer recht natuurlijk. Uh, dat krijgen we niet recht. Nee, ja, Daarom zouden we graag willen dat er een camping blijft. Dat hebben we ook met de wethouder besproken. Een mooie circulaire camping die bij, bij Zandvoort past. Op de toekomst gebouwd, waar ook gewoon trekkersplekken ja. en alles komen... En uh, ook wij hebben er investeerders voor die dat graag zouden willen. Niet voor de 25 miljoen waar hun het voor gekocht hebben. Want het is een absurd bedrag. Dat slaat helemaal nergens op. Er staan in heel Nederland camping te koop. En dat varieert een beetje tussen de 2,5 en de 3,5 miljoen. Max 6. Ja, ja, max 6 met als een mooi opstal op zit. Nou, dat is in dit geval niet zo. Dus ook wij zijn er wel geïnteresseerd. En dan blijft het voor altijd een camping. En ik heb het al eerder gezegd, het is de parel van Zandvoort. Dat klopt, maar als je iets koopt voor 25 miljoen, dan ga je dat natuurlijk niet van de hand doen voor, uh, voor weinig. En dan krijg je inderdaad wat er nu gebeurt, proces na proces. Ja, nou ben ik en niet. Er wordt een, fiscale... een beetje een, uit, een uitputtingslag naar uh, de bewoners toe. Ja, nou ben ik niet een fiscale onderzoeker, maar als je het kadaster ligt, dan staat erbij hypothecair. Dus wij vermoeden dat er uh, nog niet 25 miljoen afgetikt is, maar dat het in de lijn ligt, dat er alle vergunningen er zijn. En het is erom. En we gaan die bungalows voor 3,5, 4 ton verkopen. Dan kiepen we die 25 miljoen. Dat is ook makkelijk, want dan komt er meer dan 60 miljoen binnen. Dus uh, ja, dan uh, zullen ze met een grote vlag door het dorp heen rijden. Ja. Ja. Hoe ziet dat in het vervolg nu uit? Hè? Het is nu, uh, uh, de uitspraak is over 14 dagen. En, en wat, wat, wat verwacht u daarvan? Nou, daar ben ik heel positief over. Want ik vond de rechter, uh, overigens die lijkt een beetje op jou. Oh. Die rechter. Dus hij uh, was een uh, mooie statige man. En uh, ik vond dat hij het echt heel goed deed. Want hij liet ons allebei naar buiten gaan in het ongewisse. En meestal heb je wel een beetje het gevoel van we hebben gewonnen. Nou, dat was in dit geval niet zo. Maar uh, hij stelde wel het tweede deel van de rechtszaak feitelijk hele goede vragen. Ja, waar ze huis geen antwoord op hadden. Dus ja, in die vorige rechtszaak ook uh, was dat houders wel doorslaggevend. Kijk, waar het gewoon om gaat, ze hebben een jaar geleden opgezegd. En ze roepen dat ze die vergunningen binnen nu en twee weken krijgen. Maar het ligt al een jaar stil. Dus het bevoegd gezag neemt geen beslissing. Ja, dan gaat een advocaat zeggen, dat doen ze ook omdat deze rechtszaak er is. Ja, dat zou heel bijzonder zijn dat ze bij het bevoegd gezag gaan zitten wachten op een rechtszaak. Dat is iets civiels, dat heeft daar mm -hmm. niks mee te maken. De hele stikstof zit op slot in Nederland. Dat gaat niet vlot getrokken worden. Salderen mag niet meer, dat had anders morgen gekund omdat het dezelfde ondernemer is. Die op het Badhuisplein ook wat doet, dus dan kan je onderling salderen. Dat mag niet meer. We zitten tegen Natura 2000-gebied aan. De kennenmedeinen zijn rood, schraal aangetoond. in stikstofdepositieplannen. Dus nee, dit blijft gewoon een camping. Dit gaat nooit gebeuren. Daarbij zijn we erachter gekomen dat ze de verkeerde berekeningen gemaakt hebben. voor die stikstofberekeningen. Dus ze hebben het veel lager berekend. dan dat het in werkelijkheid zou moeten. Mm -hmm. Dus uh, ja, kijk, ook wij zijn inmiddels wat stappen verder. We hebben ook wat bedrijven in de hand genomen die stikstofdepositieberekeningen of depositieberekeningen doen. En wij komen het he op heel andere, heel andere bedragen ja. Ja. ja. Dat zou dan weer de volgende rechtszaak worden... die twee dingen naast elkaar leggen. Die kans is bijzonder groot. Nee, we weten tegenwoordig waar we de fiets neer kunnen zetten. Ja. Dus uh, dat is makkelijk. Achter de kerk. Achter de kerk, ja. <laughs> ja. Ik ben blij dat je er nog steeds een beetje positief in ziet. Want uh, uh, waar ik net al over kom... Ik, ik kan me inderdaad voorstellen dat oudere mensen zeggen... Van, ja, ik, ik, ik haak af... Hoeveel mensen zijn er nog? Hoeveel, hoeveel plaatsen ja, zijn er nog bezet? Ja, een, een kleine honderd. Oké. Okay. Een oh, kleine honderd. Toch al wat? Dus ja, kijk, en, kijk wij organiseren gewoon dat jaar door. Ook nog wat dingetjes. Vorig jaar nog echt een hartstikke leuk feest gaat. Dat doen we op het parkeerplaats. moet ik heel eerlijk zeggen. Er werken de eigenaren er wel aan mee en dat we dat mogen doen. Dus en dan neemt iedereen zijn eigen hapje en zijn drankje mee. En uh, we hebben toevallig bij ons op de camping wat uh, zangetjes die in het... Uh, het Nederlandstalige circuit zitten. Dus die treden dan op, kosteloos. Dus dat is allemaal hartstikke leuk. Dus okay. we proberen wel de sfeer erin te houden. Ja, dan, uh, dan is maar niet veel meer... als je nog een, uh, een prettig uh, campingseizoen te wensen. Ja, en, nou, de komende uh, half jaar ben ik in Zandvoort. Ik ga zo meteen even naar de bakker... even brood en wat kleine boodschapjes doen. Want wij uh, doen onze boodschapjes in Zandvoort. Dus we worden gewoon een uh, deel van uh, Zandvoort... Ja, de komende halfjaar. Ja, ja. Nou ja, dan wens ik je daar heel veel plezier mee... met Zandvoort te zijn. Dank je wel, En uh, mocht er... Uh, um, iets bijzonders gebeurt, dan horen we dat graag. Dan meld ik mij. Oké, okay, dankjewel. Fijne dag.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 Ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een ander ooit is, slaat de plank van hem mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Ik hou van je, klinkt al in ieder rond Je maakt me stapel gek. Ach, zo erg is het ook weer niet. Ik kan niet zonder je, dat is zo algemeen.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 We gaan luisteren naar Karina. zij gaan praten met Menno Wierda. Zeggen Vida, de R was te veel. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Maar je hebt ook een dieptepunt gehad. Als ik zo in het filmpje zie, ja. dan wil je eigenlijk wel stoppen. Je zag ook eigenlijk, sorry, maar echt heel erg uit als een zwerver. Ja, het, ja, ik, heb, ja. ja ik ben op een, gegeven moment, op, op een punt zo diep. Uh, ja, wat er gebeurde en dat is... Uh, je moet natuurlijk alles zelf filmen, dus we hadden drie camera's bij ons. En ik had een nachtlijn uit liggen. En die nachtlijn die had al vier dagen geen vis gevangen. En dat oh. een nachtlijn is gewoon een lange lijn... met ja. verschillende haken eraan... waar je telkens een nieuw aas aan doet. En ik had al vier dagen helemaal niks aan die nachtlijn. En ik dacht van... Uh, shit, ik ja. moet nog heel even die nachtlijn controleren. Dus ik denk... Nou, er zal wel niks aan zitten. Dus ik neem camera's even niet mee. Mm. Oh, ja, ja. Dus ik haal dat ding op. En er zit een paling aan. ik denk... oh dat kan ik niet maken om dit niet te filmen. Want dat is uiteindelijk... Waar je daarvoor ja. bent. En, ja. en waarom je deze. Dit avontuur mag doen. Omdat je dus wel wat beelden aan moet leveren. Dus ik dacht oké. Okay, heel snel terug naar mijn shelter. Pak ik mijn camera's. Ik laat hem heel even in het water liggen. Dat komt wel goed. En ik ga dus in veel te snel tempo. Wil ik over mijn beekje stappen. Ik stap verkeerd. En ik klap met mijn volle 100 kilo. Op mijn al zwakke enkels. Oh. En ik klap er echt vol doorheen. Oh, ja. ja en toen was het oh, oké, okay. ik had op dat moment hele koude voeten. Dat scheelde met pijn. Ik heb snel die palingen afgehaald. Ik ben in bed gaan liggen. Ik denk, oké, okay, morgen is het vast allemaal over. En goed, en de volgende dag sta ik op. En ik kan niet op die voet staan. Oh, ik kan ja. gewoon niet op die enkel staan. En dat was... Echt een heel groot dieptepunt, want ik zag mijn hele avontuur aan me voorbij flitsen. Ja. Van oké, okay, nu is het klaar. Maar geen dokters kan je bellen? Hè? Ja, je hebt een noodknop okay. om medics uh, te bellen, okay. maar uh, dat zijn dat wil eigenlijk twee eigenlijk nood... niet, hè? Nee. Nee, nee. Toevallig, we krijgen één keer per week een medical check. Dus er komt één keer per week oh ja. komt er een dokter aan uh, land om te kijken of je niet ja. veel te veel afgevallen bent. Ja. Of je het nog wel redt, of je alles nog wel helder bent. En ze hebben ook één iemand eraf gehaald, omdat hij ja. gewoon te ver, ja. te ver was gegaan. Ja. Maar die was toevallig de volgende dag nadat ik mijn enkel had uh, verswikt, kwam die langs. Oh mooi, en even daar... intapen. Ja, had hij uh, had gedaan. Maar dat hielp weer niet, want hij begon ontzettend te zwellen. En dan is dat weer oh. niet goed met tape. Dus ik ja. heb die tape er meteen afgehaald. Maar ik heb wel met hem de afspraak gelukkig mogen maken. Ik heb hem verteld van... Oké, okay, um, ik heb dit vaker gehad, dat ik door mijn enkel ben gegaan. Soms is het zo dat het na drie dagen beter gaat... Ik heb nog voor drie dagen vis. Ik heb nog voor drie dagen brandhout. En ik heb een shelter waar ik in kan gaan liggen. Ja. Met mijn me, met me poot omhoog. Dus mag ik alsjeblieft drie dagen de tijd om het beter te laten gaan. Ja. En als het op dag vier niet beter is dan op dag drie. En als het op dag vijf niet beter is dan op dag vier... Mm -hmm. dan stop ik echt. Ja. En dat zei ik ook voor mezelf. Want dan weet ik dat ik echt permanente schade uh, ga doen. En dat is dat avontuur nee, dat niet ook waard. niet waard. Nee. Maar dat beeld dat ik, dat ik eruit zou moeten... omdat ik dus medisch... omdat ik door die enkel ben gegaan... ik kon daar nee. niet tegen. Dus nee. toen ben ik drie dagen plat gaan liggen. Maar dat is wel drie dagen plat liggen nee. met beperkt eten. Zonder Netflix. Zonder telefoon. Nee. Zonder mensen die je even kan bellen. Ja. Dus dat zijn ads. Heel lang. Ja, dat is, ja, en dat was een heel erg dieptepunt. Dus dan kom je in een soort trance, denk ik wel, met dat je ja. kan mediteren of zo. Of, uh, ja, je komt in een, ja. in een, heel, in een hele wazige wereld ja. terecht. Af en ja. toe val je een beetje in slaap. En dan word je weer wakker, maar dan kan je s'nachts weer niet slapen, want dan heb je overdag veel te veel geslapen. Maar dan voel je wel, snap je wel, dat de mens altijd een drive heeft om iets te doen. Ja. En niks doen, dat is voor oh, de mens, denk ik, überhaupt. Ja, het was Heel echt vreselijk. Maar ik moest wel je mijn water gedaan. halen. En ik moest wel mijn ja. netten blijven checken. Dus ja, ik heb dus een wandelstok gemaakt. En ik ben, ja. ik, ik ben wel doorgegaan. Maar dat beeld dat ik had van dat ik op moest geven. Het, het was eigenlijk het beeld dat ik met krukken door, door Schiphol door de poort zou komen. En dat mijn ouders me dus aan de ophalen ja, en dan ophalen. Ja, ja, nou dat ja, was het ik, leuk. Uh, ja. Ja, het, het, Jammer jongen. Ik heb er niet alles <laughs> uit kunnen halen. Nee. Want, want ik ben door mijn enkel gaan Nou, de, de, de, de, dat ging me gewoon niet gebeuren. Nee, nee maar dat en was Dat was uiteindelijk dus een motivator geworden. Geweest. En toen het op dag vier echt beter ging, dacht ik, wauw, Zie je wel. dit is ja. vet. En op dag 5 ging het weer beter. En op een gegeven moment kon ik gewoon weer lopen. Ja. En kon ik, kon ik weer verder met mijn projecten. En, en toen, <laughs> projecten. toen kwam... Ja, toen kwam, s kon ik het, kwam Het noorderlicht. En toen begon de zon oh, nee. weer een paar keer te schijnen. Ja, toen en dan ga je ik, echt ja, genieten. Ja, dan trap ik hem ook, ook gewoon door. Ja. Ja, want ja. uiteindelijk heb je hoe lang daar gezeten? Ja, als mensen er nog willen kijken... dan moet je nu de radio uitzetten. Nee, ja. Ik heb er zes weken gezeten. Dus Zo. totaal ja. 42 dagen. Ja. En toen... Uh, toen had ik al mijn doelen bereikt. Wow. Toen begonnen de dagen op elkaar te lijken. Uh, begon ik me wat te vervelen. Kon ik echt niet meer bedenken... wat voor nieuw project ik ja. zou gaan doen. Want mijn, mijn huis had ondertussen een voordeur. En die had een tafel. En die had een stoel. En ja. die had een schoorsteen. Dus dat was... Ik had, echt... had het al een... Ik ga. Terug. Ja. Terug maar... naar deze leuke, snelle, ja. moderne wereld. Ah. <laughs> ja. Maar ja, uh, je hebt er ook wel echt iets van geleerd... wat je andere mensen kan doorgeven. Dat we... Ja, nietig zijn. We kunnen gewoon met zoveel minder... Ja, ik ben daar zo extreem gelukkig geweest. Ja. En uh, ik heb me daar echt wel heel erg alleen gevoeld. Maar ik voelde ook de, de, de, de energie vanuit, vanuit mijn, mijn kinderen... En, en vanuit de mensen van wie ik hou in ja. Nederland. En dat gaf me, gaf me ook, ja. ook kracht. En ik was daar gelukkig met... Uh, het is een, heel, uh, een, een fijne gedachte om te weten... dat je gelukkig kan zijn met alles wat in één rugzakje past. Juist. En het liefst had dus ik allemaal mensen. vrienden erbij en zo, maar, maar ja. dat is ja. Ja, tuurlijk. Mensen wil ook... Ook graag met anderen zijn. Ja. Maar um, dus dat kan je dit ik doorgeven wel. aan anderen? Kan je iets, uh, kan je een mooie visie van, van dit alles doorgeven aan de mensen om je heen nu of die je gaat spreken? Ja, absoluut. Nou, ik kan een poging doen, want je kan het pas ja. alleen echt ervaren door het mee te maken. Mm -hmm. En dat hoeft echt niet zo in het extreme als dat ik ja. heb gedaan zes weken helemaal in je eentje, ja. maar je kan het ook in het klein ja. doen. En... Er wordt steeds meer mensen die wel zeggen, ik ga alleen op vakantie. Ja. Maar dat is vakantie. Ja, dat maar... is vakantie met heel veel afleiding en heel veel... Ja. Maar, maar ga, eens, ga eens alleen tegen een boom zitten, dat is zoiets. Ja. Ga eens maar een uurtje. Ja. Een uurtje, dat kan al zoveel andere gedachten opleveren En dan kom je echt op plekken, maar ja. dan echt zonder afleiding. Heb je meer waardering gekregen voor de natuur? Ja, waanzinnig. Die kracht daar. Het is, je, bent, je bent daar te gast. Want de rest om je heen is daar helemaal gewend... en kan daar prima overleven. Jij bent daar echt gast en ja. je kan eigenlijk niet zoveel. En, en je doet een beetje je best... maar het is echt niet zo goed als die eilanden die er zitten... en die ja. daar gewend zijn. Nee, die kunnen ook nog de, de echte kou... Ja, ja, ja want dat hebben wij nog niet eens nee. meegemaakt. Nee. Dat het, uh, het meer bevroren was. Ik had nog niet geweten hoe ik dan uh, had moeten overleven. hoor Stel, we droppen je vandaag in de duinen. En je mag niet uh, zand voor terug inkomen. Ja. Dat is het eerste. Dan ga je natuurlijk die shelter maken. Ja. ja, ja maar ja, ja. zouden we hier ja, water uit een... Uh, een, hier kan je het water bed? prima drinken. Ja, hoor. Water is ja, goed. Ja hoor, als je, hier, zou ik het wel, hier zou ik het wel koken. Ik heb in Noorwegen de, het, het risico genomen... door mijn water niet te koken. Maar ik vond dat vooral ook een heel intensief proces. Het zijn gewoon keuzes die je maakt. Ja. Van als je al je water wil koken... en je wil drie liter op een dag drinken... dan moet je drie keer op een dag water koken... drie keer op een dag vuur stoken... Oh ja. brandhout zoeken, wat energie kost. Dus ik koos ervoor om dat niet te doen... om de gok gewoon te nemen en direct uit de beek te drinken. En dat kan dan meestal prima. Ja. Tenzij er ergens of verderop op, op stream een dood dierlicht of iets dergelijks. Oh ja. Hier ja, in de ja, waterleidingduinen, ja, het zijn de waterleidingduinen... <laughs> zou ik het wel eerst even koken. Maar zodra ja. het gekookt is, kan je het prima drinken. En bessen? Ja. Konijnen? Ja, ja hoor, Nou, die vang je niet zo, die snel, je niet maar zo snel. Die damherten zijn ondertussen oh, zo ja, tam ja, ja, dat je die... Ja, nou, ik weet niet of ik dat zo... Oh ja, een vuurtje maken moet je oppassen. Ja. Dat, nou ja, goed, daar zat ik over te denken. Ja. Zouden wij hier in Nederland dat nou ook nog wel kunnen... Ja, er zijn nog wel bossen waarbij, waarbij het kan om ja, dat sowieso te doen. Alleen het mag niet zomaar, want je mag niet zomaar in een bos vuur maken. Dus het moet dan wel via bepaalde uh, bushcraft of survival scholen. Ja, maar juist. dan kan je, want ik heb alles wat ik uh, geleerd heb... Is, uh, nou, het is allemaal vanuit de opleidingen die ik gedaan heb. Ja. Want ze hebben niet gezocht naar mensen die echt helemaal niks kunnen. Nee. Want ik heb hier wel echt veel opleiding. Ik zou het niet redden, denk ik hoor. Nou ja, ja, waarom niet? Nou ja, een paar dagen misschien, maar niet zoals jij zes weken. Dat moet je echt skills hebben. Ja. Moet je echt. Uh, ik, ja, vuur maken. Dat is al uh, ja. één ding. Ja. Ja. Maar voor iedereen die luistert en het leuk vindt, ja, het is uh, heel interessant ja. om weer even terug te gaan naar de basis. Hè. Echt, echt basisbasis. Basis. Ja, het is echt helemaal terug naar de essentie. Ja. En als je dan in de natuur bent, dat geeft ook zoveel kracht. Ja. Het is, je komt echt tot jezelf. Maar het. Het, het kan ook heel confronterend zijn. Want alles wat daar gebeurt, is eigenlijk keer tien. Dus op het moment dat je blij bent, omdat je die zalm gevangen hebt... en ja. je zit s'avonds in je eigen gemaakte hutje... Eh, op je eigen gemaakte vuurtje je eigen gevangen zalm te eten... dat is het, het mooiste geluksgevoel geluk, wat, een, ja. wat een mens kan ervaren. Ja. Dus dat is ook gewoon tien keer zoveel geluk... en tien keer zo lekker als die zalm uit ja. de supermarkt. Ja. Maar als je slecht gaat, dan ga je ook tien keer zo slecht. Ja. Ja. Dus alles wat daar gebeurt, ligt onder een vergrootglas ja. Word, Wordt uitvergroot. Ja. Dus als je jezelf niet wil tegenkomen. Of niet die kant van jezelf wil ontdekken. Zou ik het vooral niet doen. Wil je dat wel, ja, dan is de natuur de plek om dat te doen. Ja. En dan vooral als je dat voor een langere tijd kan doen. En dan heb ik het over uren, maar dagen. En misschien wel weken. Maar dat is misschien niet helemaal voor iedereen. En lust jij nog zo'n? Ik kreeg het van de week, kreeg ik het ja, voorgeschoteld. Ik, ja? Iemand had het gemaakt. Ik jee, yeah. lekker zeg. Ik heb, ik heb net gedaan alsof ik het lekker vond. Okay. Maar het scheelt wel dat er een hoop zout en sausjes bij zaten. Ja. Maar uh, nee. Nu maar puur. Nee. Zelf gemaakt op een vuurtje. Elke dag, elke dag gegeten. Ja zeg, dus nu is het gewoon lekker, uh, nu is het gewoon lekker rijst, dus. Aziatisch. Ja, ja, ja. <laughs> Andere precies. kant. Oh, uh, ja, maar ben je ook weer helemaal gewend hier? Ja, ondertussen wel. Maar het was wel even, ja. wel even moeilijk om je die, om, om die zintuigen eigenlijk weer terug te, ja. te zetten. Weer te resetten. Want die, die, die, al die prikkels... Het eerste waar ik terecht kwam nadat ik dus... Uh, je wordt van, van je plek afgehaald. Dan wordt je in een soort van quarantainehuis gezet. Van, wij zijn hier nog maar even twee dagen alleen om aan te sterken. Daarna ben je fit genoeg om te vliegen. Oh ja. Toen kwam ik op dat vliegveld. En dat, was, dat schoot bij mij helemaal verkeerd. En dan staat er eerst een pijl naar links. Van Wat nou, naar links? ik heb zes weken in mijn hele leven ja. zelf bepaald. Ik, ja. ik wil naar rechts. Ja. En dat schoot al verkeerd. Ja, dan en dan al even. die mensen en al die geluiden. En dan sluit je aan in een rij. En dan denk je, oh jeetje, wat de schapen zijn we ook eigenlijk. Ja. Dus dat gaat helemaal mis. Ja. Het was, wel, het was wel mooi, want ik had gewoon de kleding aan die ik op, bij dat survival... ik had geen andere kleding bij me. Dus ik kom op een gegeven moment aan op Schiphol helemaal in mijn survival-outfit. Wow. Dus echt die, die ja. groene lange jas. Ja. En ik had ondertussen mijn capuchon opgedaan. Want ik wilde gewoon zoveel mogelijk prikkels blokken. En ik had mijn wandelstokken bij me en die grote rugzak achterop. En ik kom die gate uitlopen en ik hoor een jongen, hoor ik echt <lacht> verderop... Zo zeggen die ik totaal niet ken, die zegt zo... zo, dat vliegtuig gaat even 200 jaar vertragen. <lacht> Nou, dat was, ja, dat was heerlijk was dat. Maar daarna was het wel wekenlang echt weer terugwinnen aan deze, de, de snelheid en de, de, de moderne maatschappij. Absoluut. Maar nu ben ik er weer helemaal hoor. Nou, en ik wil je heel erg bedanken ook voordat je de tijd hebt kunnen maken. <laughs> tuurlijk, tuurlijk, ja, tuurlijk. Had je liever even daarop gezocht. Leek me helemaal gaaf. Ja. Maar uh, we zijn al, oh, 21 minuten al. Oh, meen je? Dat ja, gaat hard. Ja, goed hè? Oké. Okay. Maar uh, heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. En succes met uh, alle mooie verhalen die je kan vertellen. Ik hoop ja? dat je een dagboek hebt bijgehouden. Ja. Nou, ja, in mijn hoofd, maar ik ga het nog uitschrijven. Ja, dus je dat kan ik echt een boek van schrijven. Ja, dat denk ik ook. Super gaaf. Dankjewel. je graag gedaan. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. FM, FM, FM. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I miss you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 Close your eyes and I'll kiss you. Too. Naar je toe, maar dat spreek ik ook namens Ben Zonneveld en een lieve, een lieve dame van, van de Vibra. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. We gaan het hebben over de Vibra, deze week geopend in Zandvoort. En we gaan praten met Felicia van Stijn, die is de filiaalmanager van Zandvoort. Nou, welkom in Zandvoort. Dank u wel. Ja, eerste vraag is natuurlijk: wie is mevrouw van Stijn? Ik ben Felicia van Stijn, ik ben 32 jaar, woonachtig in Heemstede samen met mijn mannetje en mijn huisdier De Kat. En uh, ja, kom je hier naartoe op de, op de fiets? Als je in Heemstede woont, dan ben je toch redelijk bekend met, uh, met Zandvoort? Jawel. We komen regelmatig uh, hier op de boulevard lekkere visje eten, over de het strand heen lopen en dat soort dingen inderdaad. We uh, komen regelmatig hier. Wat deed je voordat je uh, bij de Wibra Filiaal Manager bent? Uh, ik uh, heb hiervoor gewerkt bij de Blokker in Heemstede. En daar was ik ook uh, ja, het rechterhandje van. En daar heb ik dan uh, ja, ruim 3,5 jaar gewerkt... voordat het uh, helaas uh, over de kop is gegaan. Blokker stopte ermee. Klopt. Uh, hoe kom je dan uh, bij Vibra Zandvoort? Want Wibra zal waarschijnlijk al langer een oogje op Zandvoort gehad hebben... dan, uh, dan gisteren. Dat denk ik inderdaad wel. Uh, ja, ik, ik werkte natuurlijk in de, in de Daar had ik gewoon... Uh, ja, daar, daar stopte het. En mijn oud uh, uh, bedrijfsleister... Die, uh, waar het mee gewerkt had, die werd ge gecontact door de regio-manager van uh, de Wibra Hero. En die zei van goh, ga je eigen team maar uitzoeken en samenstellen. En uh, ja, zodoende ben ik uh, bij de Wibra gekomen. Hij ja, ja, heeft ja. eigenlijk contact van, uh, heb, je heb je zin? Wil je? En uh, ja, gaan we samen door. Nou, dat hebben jullie gedaan. Ja. Um, het valt ook op, hè? en ik ken een aantal mensen die bij de Blokken gewerkt hebben, die we werken nu bij jullie. Klopt dat heel veel personeel overgenomen is? Ja, eigenlijk uh, het hele team van Zandvoort, wat er werkte... dat is eigenlijk uh, allemaal overgenomen, ja. Het, het, het, het team is uh, compleet gebleven, ja. wat, wat vinden zij daarvan, van die, uh, van die overgang? Uh, ja, ze vinden het natuurlijk allemaal hartstikke leuk... en blij dat ze ja, weer aan de gang konden, zeg maar. Alleen, het is wel een verschil tussen een blokker en een vibra qua assortiment, werkzaamheden. Er zit wel een klein verschil in, maar... Ja, waar, waar zit zijn er verschil wel, in? Ze zijn wel heel blij dat ze ja, gewoon tuurlijk, weer lekker aan de gang zijn tuurlijk, en tuurlijk. al dat. Het verschil is dat wij... Uh, ja, we zijn meer, de Wibra is meer gespecialiseerd in schoonmaakmiddel, kleding. Uh, die hebben eigenlijk van alles. En Blokker was meer echt het huishoudelijk uh, apparaat en zo. Juist. Dat ja, hebben wij dan weer niet. Huishoudelijk apparaten. Nee, maar daar heb je andere winkels voor in z'n Precies. Um, is het pas open? Afgelopen donderdag zijn we geopend. Hoe was dat? Uh, druk. Heftig. Hectisch, ja. <laughs> ja. Maar wel heel leuk en gezellig. En je zag eigenlijk... In de pauzes ben ik dan ja, op het pleintje gaan zitten je zag eigenlijk alleen maar mensen met rode emmertjes rondlopen... die dan bij ons geweest waren om te kijken en dingen te kopen. Het zag er eigenlijk wel heel gezellig en leuk uit. Dat nou, is ook een mooie, een mooie advertentiestunt. Want je ziet door het hele dorp die emmers lopen. Oh, ga ook even kijken. En dan, Precies. Is goed. Um, je hebt het assortiment al, al genoemd. Hè? Uh, als ik naar twee winkels verderop kijk, naar de Kik... behalve het schoonmaakassortiment, is zit daar toch wel een vergelijking in. Er zit wel een vergelijking in, maar het is toch wel... Ja, anders. Wij zijn natuurlijk meer inderdaad de schoonmaakmiddel, uh, uh, de snoepgoed, de, de, de knutselspullen. En hun zijn wat meer gefixeerd op. Zij hebben meer kleding. Veel kleding, ja. Zij hebben meer kleding en wij hebben meer andere spullen. Uh, in veel uh, dorpen en steden zie je uh, twee winkels hetzelfde. Al die zit naast Albert Heijn en jullie zitten nu naast de Kik. Versterkt dat elkaar? Dat zou zomaar wel kunnen, want mensen die bij ons komen... die gaan misschien ook nog twee deurtjes verder... en lopen de, de kick mm -hmm. misschien ook nog wel in. Ja, dat, dat heeft wel een wisselwerking. Of mensen die bij de kick lopen en niet zeggen van... Ik oh, ik ga nog even bij de Wibra nog even binnen snuffelen. Dat, uh, dat werkt wel. Ja. Um, mijn vraag was, waar blinkt Wibo in, uh, Wibra in uit? Maar dat is toch wel de schoonmaakmiddelen, toch? Inderdaad, de Dusty is wel een, een zeer bekend uh, uh, schoonmaakmerk... Wat wij veel verkopen en waar mensen ook specifiek voor uh, ja, naartoe komen. Hoor je, hoor je dat ook terug? Want ik hoor dat bij, in mijn omgeving ook, uh, dus die moet je halen. En dat, dat mensen dat uh, um, boven andere aanmerken zetten? Uh, ja, dat horen wij ook, eh, inderdaad. Uh, heel veel mensen zeggen, ah oh ja, dus die echt een superproduct. Uh, ik wil eigenlijk niks anders meer. Uh -huh. uh, en ze hebben niet alleen ontvetter, maar ook gewoon een heel breed assortiment in. Eén van alles. Eén van alles nog wat, van, van wc-gel tot vloers, vloerreiniger. Je kan het ze niet verzinnen. Precies. Nou, het is ook wel een knal van een rek, dus die rek. Ja, het, ja, het heeft iets van vier, vijf meter aan, aan, aan stellingen, staat er vol met das die. Dus ja. Dat was wel mooi, die stellingen, dat je die mocht houden. Absoluut. <laughs> het, in vergelijking met andere vibra's is dit dan weer, dat je denkt, van de stellingen van, de stellingen van Blokker natuurlijk, maar het... Uh, oogt gewoon veel ruimer, het oog rustiger. Uh, ja, in vergelijking met, ik ben nog gestart in de de Wiebra in uh, hoofddorp en daar is het dan weer, vind ik persoonlijk dan wat meer kleiner en ja, wat meer propperiger. Ja, dat klopt. en hier oogt het gewoon een stuk rustiger en ruimer. Ja, want ik sprak een medewerker van je die in hoofddorp stage liep en die heb ook in Beervijck stage gelopen okay. en, en toevallig waren wij daar ook. Ja, en toen zei je: ja, ik ga naar Zandvoort werken. Dus hij was hartstikke enthousiast. En dan zie je inderdaad het verschil van uh, uh, Hoofddorp en, en Zandvoort. Dus dat is, is er dan wel. Ja. Hoe gaat dat verder met, uh, met Vibra? Als je nou, na de eerste paar dagen heb je uh, gesnuffeld, mensen komen binnen. Wat is je verwachting ervan? Uh, ik verwacht eigenlijk wel dat mensen wel naar ons terug blijven komen. Wij zijn een winkel met leuke acties, leuke prijsjes. En ja, gewoon een ruim assortiment in van alles. Dus ja, dat, dat, dat blijft denk ik wel gewoon mensen naar binnen trekken, denk ik. Je hebt nu... En ook niet al te duur. Gewoon ja, dat, betaalbare dat, prijzen. Dat, dat, dat gaat natuurlijk heel belangrijk worden in, ja. de, in de aankomende uh, periode. Het wordt duur. Uh, van de week was er weer een programma uh, op televisie over budgetwinkels... dat die redelijk uh, stijgend zijn. Nou, dat zijn jullie ook en ja. Kik ook en Action ook. Dus er gaat toch een, een verandering plaatsvinden in, uh, in de maatschappij. Absoluut. Ja, Mensen die, ja, die merken gewoon dat het leven een heel stuk duurder geworden is. Dus die gaan dan op andere dingen weer een soort van ja, besparen. En zoeken daardoor ook gewoon de budgetwinkels op met de leuke betaalbare prijzen. Ja. Um, is Vibra een winkel die ook uh, acties blijft voeren? Uh, nee, de, de, de actie die we nu hebben is dan de, de gratis uh, emmer en dan 20% uh, korting. En dat is echt alleen op de openingsdagen. Dus zeg maar van donderdag, vrijdag en vandaag. geldt die acties? En na, morgen, na vandaag is die actie gewoon voorbij. Ja. En dan zijn het gewoon de gewone normale reguliere prijzen. Maar ze hebben altijd wel een artikel uh, in de actie en dat soort dingen. Oké, okay, dus een soort van acties blijven er wel? Uh, een soort van acties blijven er wel, ja. Nou, dat is mooi. <laughs> um, dat was eigenlijk mijn laatste vraag. Uh, wil je nog wat kwijt? Nou, nee, ik hoop gewoon dat, uh, dat, het, ja, dat het de winkel gaat bevallen hier in Zandvoort. En dat we ja, gezellig en lang mogen, mogen blijven zitten. Nou, dat hoop ik ook voor jullie. Felicia, bedankt voor de tijd. Graag gedaan. Je bent compleet in werkkleding. Dus ja, je neem aan nou, dat je terug naar de zaak. Ik ga graag voor jou. Dankjewel je niet zonder. Me. Dankjewel. Graag. gedaan. Dat waren natuurlijk onze heren Biesboys. Boys Ger. Heb jij wat met die 60 jaren muziek? Nou, 60 jaren, dan kom ik gewoon een beetje van de lagere school af en dan ga ik naar de LTS. En dan begin ik heel langzaam ook interesse te tonen in, in muziek en in de wereld. Maar ja, de Beatles waren niet mijn ding, ik was meer van de Rolling Stones. Oh kijk, een beetje, beetje rebels dus eigenlijk. <laughs> ja, ja. Ben je ook in Scheveningen geweest met een concert? Nee, daar was ik nog te jong voor. Ik ben wel een keer in, uh, in de Kuip geweest. Ja, ja. En ik ben een keer in Duitsland geweest in, uh, in, in een heel groot stadion. Ja, dus in die tijd was het gigantisch. Ja. En ja, dat, dat heb je dus nu ook. Nu is de Ziggo wat uh, gebruikt wordt voor uh, concerten. En een aantal stadions. ja, dat, is, dat blijft een belevenis apart. Ja, en, en als je nou thuis uh, s'avonds op de bank zit met een glaasje wijn, wat draai je dan voor muziek? Of draai je helemaal geen muziek? Jawel, ja. jawel maar dat is meer uh, hele rustige lounge muziek. Oké. Okay. Uh, in, in de huidige muziek stoort mij het boink boink. Ja. En uh, dat vind ik jammer, maar ik heb het beetje het idee dat er ook al aan het verdwijnen is, want in de lounge muziek zie je dat dan niet zoveel meer. Hé, hey, uh, uh, kom je wat met de tandarts? Of? Bij de tandarts? Ik kom, uh, toevallig moet ik een nieuwe afspraak maken. Want de halfjaarscontrole is uh, aanstaande. Ja, ik vraag dat niet zomaar. Want uh, als je Peter de Koning hebt. die, uh, die gaat dat het, uh, altijd lente is in de ogen van de tandarts. Ja, dat lijkt me een goed uh, gedeelte. En uh, daarna is waarschijnlijk nog een muziekje. En dan gaan we naar het volgende uur. Helemaal goed. Waarin we gaan praten met uh, Henk Boré. Die is inmiddels al aangekomen. over de vrijheidsmaaltijd. Carina Vere gaat op zoek. Bij de provinciale staten. En als afsluiter komt uh, de wethouder Coré praten over evenementenstad. Dus helemaal uh, goed, tot straks. Tot straks. Uh, ik ga even kijken of ik hem uh, kan opsluiten, want uh, de computer doet een beetje raar. Oh ja, dat kan alles gebeuren. Maar. een beetje doorklikken. Dan zou het moeten lukken. Dat moet lukken.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 Lach naar mij, ik lach naar haar En het is voorjaar, en het is voorjaar Het maakt niet uit, al raak ik al de tanden kwijt Want er is lente, lente voor altijd Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten van de patiënten van de assistenten. Is het altijd lente. Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Het Is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten van de patiënten van de assistenten. Is er al. Eerste uur weer voorbij, luisteraars van Goedemorgen Antwoord. We gaan straks verder met nog een uurtje interessante onderwerpen uh, gepresenteerd door Ben Zonneveld en uh, wij hebben ook gasten straks in de studio. Uh, ik neem even afscheid uh, uh, uh, van het eerste uur, want uh, we krijgen het nieuws en reclame. Tot zo.